Neergestort in de jungle. Bemanning gedood. Als mede een vrouwelijke passagier... overlevende, Twee vrouwen. Zeven mannen. Van wie er één... de ex-officier Arthur Willis... gisteravond op verdachte wijze... de dood vond in een moeras. En voor mij is dat beroerd genoeg. U hoort de stemmen van de passagiers... Dr. Connolly, arts... en Martin Ryland... van de Britse geheime dienst. Die gisteravond vermoorde Willis was mijn arrestant. Ik moest hem voor verhoor in een spionagezaak naar Singapore brengen. Dat maakt zijn dood voor mij tot een pijnlijke zaak. En het is in verband met Willis merkwaardig ...dat een andere passagier, een zekere Becken, ...een onguur sujet dat ons enige dagen geleden uit egoïstische motieven in de steek liet... ...vanmorgen plotseling weer opdook. Zonder enige reden. Hij had een dokter nodig, beweert hij. Hij zat met een gekneusde schouder en een verstuikte enkel ter gevolge van een val. Dan is er nog een verdwenen schrift in code... dat mogelijk ook met de zaak Burles verband houdt. Ja. Er werd een document in geheimschrift gestolen. Dat dagboek uit de bagage van Ilema Kara, De jonge vrouw die omkwam bij de ramp. En niet door passagier Norris, haar vriend. Want die zoekt het wanhopig. U nog mededelingen van algemene aard, dokter... Dit is onze vierde dag in de jungle. Vanmorgen trokken we met de hele groep dwars door een moeras. We staan nu op het punt na een korte middagrust weer verder te gaan. En lang mag het niet meer duren. Onze krachten raken op. Klaar, Stuart? Ik ben gauw klaar tegenwoordig, dokter. Er valt niet veel te pakken. Er zijn bijna door de voorraden heen. Uh, Bespaar ons je opwekkend commentaar, Stuart. Klaar of niet? Klaar, dokter, voor de dienst. Goed, dan gaan we. Maar ik kan haast niet meer. Ik ben aan het eind van mijn krachten. Vier dagen achtereen lopen, kruipen, klimmen als een beest. Daarin ben ik niet opgevoed. Ga je uit, Mrs. Coney. Ik krijg er een brok van in mijn keel. Hoor nou eens, niet maakt grapjes. Maar ik wist hoe lang nog, als ik me zeker wist dat we echt op een doel afgaat. We gaan goed. We zijn er bijna. Waar zijn we bijna, Bekker? Bij het eerste door Als we Bekker niet hadden. Uh, ik kon wel huilen van geluk... toen ik vanmorgen je gore gezicht eentje terug zag. Ja. <laughs> Hoe weet je dat we er bijna zijn, Bekker? Ik heb gisteren sporen van jagers gezien. Weet je zeker wat je zegt, Bekker? Nou, je kunt het geloven of niet, Norris. Dan snap ik niet waarom jij ineens op ons bent gaan wachten, Bekker... terwijl je er van goed tussenuit kon knijpen. Tussenuit knijpen? Mm -hmm. Ik ben me van geen kwaad bewust. Nou, je mag groot, Bekker. Ik heb je vanmorgen al gezegd, Roland dat ik je op je bek sla, nog één keer insinueert... Hey, hey, hey, hey. dat ik iets te maken heb met de dood van jouw goede vriend Arthur Willis. Nou, dat wordt een gezellige middag. De een al bloeddurstiger dan de ander. Kom, we gaan. Ja. Nu zijn ze op pad. dwars door de jungle. Mary Dallas en eiland voorop. Dan Norris met sneeuw. Connelly In de achterroden... Stuart Mulgrave met Mrs. Coney. Miljarden blaren houden het licht tegen. Het hangt hoog in de boomkruinen. Glanst op een blad. Dan op een ander. Maar hier beneden in de schemer ligt de hitte... in een roerloze laag op de grond. hoe daar trekken ze langs. Moeilijk en traag. Twee aan twee. Mary Dallas een voorop. Gaat het nog, Mary? Alleen omdat het moet. Wat ben je zonder, lieve Martin. Ja, als ik in Singapore op het hoofdbureau kom... ...zal er iets voor jou, lieve Martin, zwaaien. Omdat Willis vermoord is? Ik had hem geen ongeblik alleen mogen laten. Willis was de enige pion in dit spel die we beet hadden. Ach, jullie dikke Yang in Hongkong had meer knechten en meiden dan Willis alleen... Decreteresses, bijvoorbeeld. Ze zijn ook niet onsterfelijk. Achille ja. Macara is net zo dood als Willis. Ze liet ons twee aardige dingen na. Een testament en een toegewijd vriend. Ja, dat testament is zoek. Ja, Maar vriend Norris werkt als een paard om het terug te vinden. En wie weet wat er voor lezenens over spionage in staat. Bomen, hakhout, varens, lianen. Mary Dallison, Ryland voorop. Dan vriend Norris en Sneed. Bomen, hakhout, varens, lianen. Vriend Norris en Sneed. Ik wil je nog één ding zeggen, Sneed. Gewoon uit sympathie, omdat ik voor je voel. Ik voorspel jou geen lang leven meer. Wetter om te horen, Norris. Lukt altijd even op, precies te weten hoe je ervoor staat. Ik ben niet achter, Sneed. Ik ben alle anderen zo vroeger Jij alleen blijft over. Jij hebt het dagboek van iedereen. Maar het zaakje is linker dan dat je denkt. Er zijn meer kapers op de kust dan ik alleen. Je maakt bochtigus? Er is iemand Sneed die niet terugdijnt voor moord... of een toevallig ongelukje. Bomen, varens, hakhout, dianen... Mary Dallas en Ryland, volop... dan Norris en Sneed... Dan Connolly en Becker. Dus Willis lag dood, gestikt met zijn kop in de modder. En de benen nog op vaste grond. Jij werd betaald om een vergoed het zwijgen op te leggen, Becker. En voor je door Ryland zou worden afgeleverd bij de politie in Singapore. Oh, Door wie betaald, dokter? Door Willis' oude baas. Oh, huh? Naam en adres? Fool Young in Hongkong. Proficiat, dokter, u denkt goed na. Nou goed. Ik werk voor Fulian, dat hebt u handig uitgediend. Ik kom toevallig in Hongkong een paar weken geleden. Ik denk ik zoek de oude boef nog eens op. Hij had een aardig karwei voor me, ik viel met mijn neus in de boter. Een van zijn agenten, onze allerlaatste Willis, ik kende hem nog uit de tijd, maar dat is een ander verhaal. Die Willis was door de inlichtingendienst opgepikt en werd voor verhoor naar Singapore gesleept. Daar had Fulian iets op tegen. Nou, daar komt wel inkomen ook. Zo. Dus moest hij proberen Willis weg te krijgen onder de ogen van de Britse autoriteiten vandaan. En hem dan netjes en ongeschonden thuis bezorgen. Bij een goede kennis van Fuliang, ergens in Burma. Zo. Snap je het nou, dokter? Beter dan jij leuk vindt. Willis zelf, dokter, niet zo leuk. Zo, zo. Waarom ben je hier ineens bij ons teruggekomen, Bekker? Heb ik u laten zien, dokter, waarom ik ben teruggekomen. Mijn schouder is kapot. Ik heb een dikke pook. Er is schrammen, dat is alles. Je loopt nog als een aas. Nou, dan had ik behoefte aan aanspraak, als ik dat beschadig van me vind. Of zoek jij soms iets, Bekker? Wat zegt u? Of je iets zoekt. Dat zei ik. Iets zoekt? Wat? Iets dat nogal van belang voor je is. Een souvenir, misschien? Of een dagboek, bekker? Ben je daarom teruggekomen? Bomen, hakhout, valens, lianen... Mary Dallas en Ryland voorop. Dan Norris en Sneed, Connery en bekker. En tenslotte Stuart Melgrave met Mrs. Coney. Stuart? Mevrouw? Wat vertelde die nade bekker daarnet over inboelingen? Dat we er vlakbij zijn, mevrouw. Bij het eerste dorp. Nog even flink zijn, zei hij. Wat zijn dat voor inboelingen, Stuart? Ik ken ze niet, mevrouw Koning. Ik had al niet het genoegen. Halt! Halt! Wat is er, Ryland? Als u hier komt, dikt u het zelf. Ik kom. Stuart, wat is het? Er zijn roepen ze Het is niks bijzonders, mevrouw. Ryland wijst vooruit. door de struiken heen naar een open plek. Kijk, dokter. Een hut ophalen. Een platform rondom. Bovenop een palmblagen dak. Helemaal niemand. Nee. Niemand te zien. Alles verlaten. Inderdaad. Alles verlaten. En een stilte. Als van ingehouden adem. Waar zouden ze zijn, Becker? Bij je zorg. We zijn ze op het spoor. Morgen hebben we ze beet. Wat ja, zei je ons met uw verlof gezegd, meneer Bekker? Onzin. Die inboelingen zijn zo makkelijk als een schaap. Zeg, wat ik vragen wilde. Blijven ze vannacht hier, dokter? Waarom niet? Hm? Voor te laat om verder te zoeken. Hm. Het lijkt me griezelig. Zo eenzaam. Des te beter. Slapen we goed, Norris. Nu loopt de dag ten einde. De gewone voorbereidselen voor de nacht. Hout verzamelen voor het wachtvuur. Melgrave inspecteert zijn voorraad en denkt aan het avondmenu. Mary Dallas en Ryland rusten uit, geleund tegen een hutpaal. Ze fluisteren samen. Connolly zit bij ze. Dan klopt de zaak als een busdokter. dokter. Fuliang stuurt Becker mee met het vliegtuig om Willis voorgoed tot zwijgen te brengen. En met datzelfde vliegtuig maakt Elaine McKyra, de secretaresse van Fuliang, zich uit de voeten, samen met haar vriendje Dudley Norris. Sneed de dat dagboek uit die leme Cara's bagage uit nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid? Ja, en daarom loert vriend Norris nu op Sneed. En Becker? Becker heeft ook iets gehoord van het dagboek. Hij is er niet gerust op. Misschien komt zijn naam erin voor. Dat zou het enige bewijs zijn dat we tegen hem hebben. En daarom geeft hij zijn voorsprong nu op. Komt bij ons terug met een smoes en kijkt nu de kat uit de boom. Het broeit onder de bomen. De blaren hangen roerloos van de eten.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 Tijd dringt dat ik orde op mijn zaken ga stellen. Als ik dan eindelijk in Singapore kom... zal mijn hoofd omlopen van alles wat ik nieuw moet kopen. Daarom ga ik het opschrijven, stuk voor stuk. Sneed, fluit, zorgeloos. Norse in de buurt, het op Sneed. Bekken vanuit de schaduw van een boom. Let op Norse. Loezes is dan altijd gekleed. Laat ik daarmee beginnen. Vooral rijstgele Chantung. Die en Ryland en Connolly observeer op hun buurt Sneed en Norse en Bekken. Het voor Elaine Macara. keurig meisje, volgens mij niet opdringerig. Iemand die de plaats kende, ineens dood in een oogwenk. Ça, c'est la vie, om met een Frans filosoof te spreken. Daarom is het zaak de dag te plukken. Dan, plotseling, nonchalant, zonder eigenwaan, verwijdert James Nietzsche van het vuur, alsof hij alleen het bos wil ingaan. graag eens met de gewinkeld, met Elaine Macara. Vooral omdat ze in Singapore niet meer op geld hoeven te kijken. Dat heeft ze mezelf nog verteld, het vliegveld? Daar verdween Sneed in de struiken. Kijk. Sniet gaat weg. Het bos in. Stil. Nu goed letten op Norris. Norris gaat dezelfde kant uit. Moet hij ook ineens het bos in? Hij is al weg. Sneed achterna. Het spel loopt af, Martin. Komt Kom, dokter eraan. Geen tijd te verliezen. Even wachten op Becker. De volgende zet is voor hem. Becker loopt ook het... Precies noors achterna. Wacht. Hij kijkt even rond. Hij is weg. Kom nou dokter, vlug. Zijn we zijn te laat. Ik kom. Pas op, Martin. Die kerels staan voor niets. Maar jullie zijn te laat, kan alleen Ryland, Want verderop in het bos ligt Sneed op de grond. Zijn hoofd bloedt. Laat me gaan. <tieden> Ik is die gang. Ik heb nou, trekt hem tegen de grond met de Zoek Zoekt opgevonden in Sneed's kleding. Dat is de gaaf, een smelige dieve. eerst de gat in je kop. En nou, de spullen in de kwijs. Hij vindt nog iets. Hij scheurt het los uit Sneed's. Een klein boekje, rood gekracht. Ik heb het, zie. ik heb het. U leest dat staart, Je hebt het, u. Laten we gaan, ik je, uh, je weet niet al van het waard, het is niet. Een goudpijn. de reputatie van 20 op te lagen in het verre oosten. Dat zijn toppen in groeien. Norris kijkt niet op ervan. Ziet niet achter zijn rug een man tussen de bomen. Norris, Perron, alsjeblieft, Norris, Bekker, hij heeft de knuppel, het is Becker. Becker, Becker, Becker, Maar Becker's slag komt te laat. Norris schiet weg, net op tijd. Eén sprong en hij is weg, het kreupel houdt in. Daar springt Bekker na, verdwijnt ook in de struik. Hierheen dokter, hierheen, ik kom het uh, is uh, Ryan met Connolly. Ryan de Connolly. Goddank. Uh, Dokter Connolly. Dokter Connolly, ik, ik, ik bloed. Zo, Sneed. Wat heb je uh, gehad? Ik, ik moest even weg. Het, het kamp uit. Ik, ik ben gestruikeld. Ik, ik weet het niet goed meer, maar ik geloof dat ik bloed. En het dagboek, Sneed? Uh, en een, een, een een dagboek? Ik weet niets van een dagboek. Spel geen komedie op je sterrenbed. Wie heeft het? Norris of Becker? No Norris loopt me neer. Ik wil het verbergen hier in het bos tot voor vroeg. En waar is Norris? Dein. Draait door de struiken. Bekker wilde hem neerslaan, maar hij miste. Nu zit Bekker achter hem aan. Echt, kom op, Ryland, aan. Help me, dokter. Nou, blijf maar liggen waar je ligt, daar ga je niet dood van. En weer komen jullie te laat, kan alleen En en eind verder rent Norris door de struiken, blindelings in doodsangst. Het dagboek krampachtig geklemd in de hand. En heel het bos spant tegen hem samen. doode takken versperren de weg. En dan opeens ergens uit de struik. Norris! Dat hem schieten, Norris! de stem van ergens uit de struik. Van voren, van achter, links of rechts. Norris! Norris, daar schiet! Even stilte. Alleen ergens in de struiken een lichte beweging. Mis, mis. Ah, ah, ah, daar Heel langzaam, alsof hij bang is voor pijn bij het vallen. Een rood gekast valt open uit zijn hand. Ik één alles voor niets. lekker neem neemt weer je het dagboek. Het kan me niet schelen. Ik wil het kwijt. Het brengt geen geluk. Het geluk is met de sterkste Norris. Dat is het hele geheim. Ga maar hier dat dagboek. Adieu. Tot ziens. Lekker. tot ziens. Tot straks. Tot straks? straks. Waarom zeg je dat? Daarheen dokter. Daarheen. Het schot komt daar vandaan. Ik heb het gehoord. Kom mee. Hoor oh, oh Hoe, oh, Ze laten me niet in de steek. Tot straks lekker. Dan springt het we lekker weg in de struiken. Even wuiven de takken. De baden ritselen. Dan stilte. En een krekels. Een paar vogels. En Norris. Daar ligt die dokter. Daar ligt Norris. Weer te laat. Weer te laat. Norris ligt voorover. Analyseert de hem om. Rode vlek links onder het hart. Klaus of schuin op de lippen. De wangen teerwit. Doorschijnend. Wordt oh, redden, dokter? Nee, zeker hier niet, midden in de jungle. Dokter Kadali. Dokter Bekker, Becker. En ja. het. He, he, he, he. Ik hoor je, Norris. het dagboek uh. Elaine McCara's dagboek. Helene. Uh. Elaine was mijn meisje. Het begon als een romans. Het eindigde in een complot. Het was mijn idee, de documenten... en gesprekken bij Julian te kopiëren... Om ze laten te verkopen. Ik weet het, Nars. Ik weet het. Vermoei je niet te veel. Ik wil het gezegd hebben, dokter. Tegen iemand gezegd hebben. Toen gaf u lemmen. De bons. Ze wilde alles alleen. Maar ik rijstte met haar mee. Om het in Singapore... Met mijn deel te kunnen... Incasseren. Ik weet het, Nars. Ik weet alles. Uh, uh, uh. Het is afgelopen. Hij is dood. Dr. Connolly, Dr. Connolly, Dr. Connelly! Dat, dat is Mrs. Conny. Er moet iets gebeurd zijn. Dr. Anders zet ze geen voet alleen in het bos. Ja, hierheen, Mrs. Conny, hierheen. Dr. Connolly, ik ben zo blij dat ik u zie. Ik ben aan het eind van mijn kracht. Het is verschuwelijk afreus. Ik kom het nooit meer te boven, die hele tocht. Niet, en die smerige planten. Daar oh, ligt een man. Meneer Norris. Ik zit aan zijn kleren, wat is er gebeurd? Ja, kom tot de zaak, Mrs. Cony. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet, dokter. Ik begrijp er niet want ik ben overal altijd buiten gehouden. Schiet op, Mrs. Cony, draai hem niet omheen. Ik zit rustig te schrijven aan mijn inkopenlijstje. In één storm in het kamp in het pistool in zijn hand. Becker. Ik heb het altijd gezegd, Becker is een schurk, maar niemand wou ooit luisteren als ik een enkele keer iets zei. Hij rent op Miss Dennis toe, sleurt er overeind en trekt er het bos in. Voordat ik het wist wat er gebeurde, waren ze allebei weg. Becker sleept Mary mee het bos in. Stuart zag het ook, hij stond soep te koken, ze waren weg voordat hij het wist. Hij pakt de ketel op, smijt de soep tegen de grond en rent ze achterna met de soepketel in de hand. Dokter Mary is in gevaar, Becker sleurt er mee. Kom maat, en vlucht terug naar het kamp. Becker staat nou voor niks meer, het gaat om zijn hartje. niet, Connelly, dokter Connelly. De leenlaat, die mogen niet de Het kamp is uitgestorven. Een spoor van vertrapte struiken en varens voert steil omhoog naar een kale richel. Een rotskam net boven de bomen. Wie verder wil, moet daar dwars overheen. Geen boom groeit er meer. Geen struik. Wie er overtrekt, is voor iedereen zichtbaar. En vindt daar geen dekking. Ryan, Martin, Daar is Becker. Hij klimt tegen de rotskam omhoog. Hij sleurt Mary mee. Als er iets over komt... Hij gebruikt er als dekking. Zo kunnen we nooit schieten. Hier langs dokter Canary. We snijden hem de pas af. Ze werken ze omhoog. Zwiepende takken striemen hun gezicht. In het gezicht. Ze winnen terrein op bekker die hen niet kan zien komen. Ze zijn boven. Naast elkaar kruipen ze op de brokkerige rotskam. Een nauwe regel, een pad, Meer niet. Rechts beneden het oorwoudt. Links, een bodemloos gafij. Hier blijven, Maarten. Ga liggen. Hij verwacht ons hier nooit. Pas op, niet schieten. Denk om Mary. Nu wachten ze. De zon staat laag op de rots. Trekt daar lange hoekige schaduwen langs. Een nauwe regel, een smal pad. Meer niet. Rechts beneden het oerwoud. Links, een steile afgrond. Put zonder bodem. Om de hoek moet hij komen. Laat me gaan, Bekker. Stil, ze komen naar de Het is Mary. Mary, als er iets over Dat komt. Er gebeurt niks, zolang je vriendjes niet komen. En Connery wacht, samen met Ryland. Om de hoek moeten ze komen. Vlak bij Connery ligt een hagedis op een blad. Connery bekijkt hem onwillekeurig. De dikke tong van het beestje schiet uit naar een vlieg. Dan bevriest hij opnieuw, in haar wachtende houding. Kom eens, deze hoek om. Daar zijn ze, ze komen. Schiet op, stel je niet aan. Ik durf niet. Ik, durf. ik heb je goed vast. Zal goed op je passen. Daar is hij, Maarten. Daar komt hij de hoek om. Met Mary. De schot. Hij komt. ik schiet. Laten niet schieten, maar. Pas op, Ireland. Hij gebruikt Mary als dekking. Eén beweging, Ireland. En je lief is er geweest. Laten we niet de Holland. Een absurde situatie. Vier mensen op een lichaam. Doodstil. Bevroren. Tot ziens, heer. Tot ziens. Zie maar dat je begrijpt. Pas oh, oh, op, mater. Vang maar op. Ik heb je vast, meneer. Ik heb je vast. De Bekker is weg. Nee. En weg is Bekker. Hij gooit de miek niet tegen hen aan. Voor ze hun evenwicht terugvinden, is hij weg. Achteruit, de hoek om. Ik zal hem hebben. Ik zal hem hebben. Al ga ik er zelf aan. Wat gaat u doen, dokter? Waar wilt u heen? We hebben zal ik hem. Kan me niks meer schelen. Staan, dokter. Bent u gek geworden? Niet de hoek om. Wees geen dekking. Lukt Connery. Om de hoek is geen dekking! Hij schiet je zo overhoop! Maar Connelly kruipt verder op handen en voeten. Aan zijn rechterschouder de rotspartij. Links niets dan de afgrond. Put zonder bodem. Hij steekt zijn hoofd om de hoek. Ziet Becker wegstaan. Op vijftig pas afstand. Geen stap verder, Connery. Geen stap verder om schiet! houdt vol. Hij ziet dubbel van woede. Hij ziet Becker twee keer. Wie is dat? Zie je goed. Ik zie twee man op de rotskamp. Of is het iemand anders die achter Hij is opgedogen uit de jungle... en nu stil en behendig op hem toeschuift, langs de richting. Hey, hey. Wie is dat? Wie is dat? Zie ik goed of zie ik dubbel? Eén stap de hoek om Connolly en ik schiet je overal. Nee, nee ik zie het goed. Het is Melgrave vlak achter Bekker. Melgrave. Met één sprong is Connelly overhand. Rent. in ineens de hoek om recht op Bekker. aan. Connelly, blijf staan. Ik schiet je kapot. De kleine gestalte achter Bekker heft iets blinkends omhoog. Connelly, ik schiet je kapot. Goed zo, Mulgrave. De ketel van Mulgrave treft Bekker op het hoofd. Bekker struikelt, Zelf de gaat af, maar treft nergens toe. Pas op, Mulgrave. Hij valt. Hij glijdt weg. De bekker mankelt. grijpt met wild slaande armen naar de rand van de afgrond. Connelly. Connelly, help. Nog vecht hij. Met handen en voeten. Met de grond. Hij valt! Hij valt! Niet kijken, dokter. Hou je vast. Anders valt u ook. Bekker valt. Bekker valt. Hij dwarrelt omlaag, wentelend als een blad. De raast hem na, vrolijk springend van steen tot steen. En op de smalle rigel boven een absurd tafereel. Twee mannen hadden elkaar vast, als in krampachtige omhelzing... de gezichten afgewend, de ogen stijf Dank je, Milgrave. Dank je. Je was precies op tijd. Anders was ik er nu geweest. Ik heb het er goed aan gedaan, dokter. Ik heb er nog niks te verwijten. Ik bedoel, drink nou op, stop me door. Ik heb iemand... Er zat niks anders op, Stuart. We zaten overal klem. Ik schaam me dat ik het met een keter heb gedaan. Er is die Mary, met Melgrave. Oh, Dank. Oh, mankeert u echt niets, papi Connolly? Niks, oh. dochterje. Helemaal niks. Een bekker is in? Ja, in het ravijn. Dan keren ze terug, Connelly en Melgrave. Mary, Dallas met Ryland. Nu de avond haastig valt, gaat het groen van de jungle over in diep zwart... Hoor, vaag vanuit de vechten waait gedreun van trommels. Het lijkt de stem van het oerwoud zelf. De onophoudelijke hartslag waarop de honderdduizend bomen groeien. Het brede geadem van schemer en duisternis. De schrille vogelstemmen en eeuwig de kregels. Nu keren ze terug. Canary en Melgrave. Mary Dallas met Rylent. Ginds, stroomafwaarts, ligt het eerste inboerlingendorp... dat morgen redding zal brengen. Ze gaan terug naar het kamp. Ze spreken niet. Er valt niets meer te zeggen.